Uit je dromen, nu voor Mediamarkt prijzen. Zoals de iPhone 1628 gig, supersnel, superslim, nu met tweejarig Odilo-abonnement voor 552 euro. Mediamarkt.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 Goedenavond, het is 11 uur. Dit is het Key Music News door nu.nl. Krijg je van Ellen Altena. Goedenavond. Nog veel onduidelijkheid na een schietpartij in Rotterdam. Een man is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Rijnmond heeft er iets gespeeld met een auto in een woonwijk... maar verder staat de politie nog voor een raadsel. Er is nog niemand aangehouden. In Spanje is opnieuw iemand overleden na het treinongeluk van twee weken geleden. Dat betekent dat er nu 46 doden zijn gevallen. Bij het ongeluk in het zuiden van het land botsten twee treinen op elkaar na een ontsporing... Gisteren was er een herdenking waar de koning en koningin van Spanje ook bij waren. De helft van de mensen is vrij somber over de plannen van het aanstaande kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Veel mensen zijn bang dat zij de bezuinigingen gaan voelen in hun portemonnee. Kiezers van D66, VVD en CDA zijn wel positief over het akkoord. Die noemen het bijvoorbeeld daadkrachtig. En een snackmuur, bijvoorbeeld van de die kennen we allemaal. Maar in de Drentse Koevoorde hebben ze iets nieuws bedacht. Daar haal je geen frituur uit de muur, maar huzarensalade. salade <laughs> nou, Bedenken, Jurek is er zo gek op dat hij het zelf maakt en de muur heeft bedacht. Kunnen we eigenlijk mensen 24-7 service aanbieden? Ja, wat is er in Koevoorde behoefte aan 24-7 huzarensalade? Ik geloof van wel. Ja, dat zei die bij RTV Drenthe. Hij hoopt dat anderen net zo van laten houden als hij. Dan is het nu net alsof je kroketjes aan het bijvullen bent, hè? Haast wel, ja. Haast wel. Maar dit is natuurlijk nog lekkerder dan kroketjes, hè? Nou. Ja, het is nog niet bekend of het storm loopt. Ik ga over mijn nek als ik eraan denk. Zo'n salade in zo'n klein plastic bakje met zo'n vies vorkje. Zo'n klein vierkantje, zo inderdaad. Leper, ja, is toch goor? Nou ja, ik vind het op zich wel lekker. Alleen ik eet het nooit. Nee, maar het is vooral mayonaise wat jij eigenlijk proeft. Het is gewoon een bakje reden, ja. <laughs> ja. Jammer, echt. Het weer van Weerplaza. Vannacht is er in het noorden kans op IJssel. Het koelt af richting het vriespunt. Morgen krijgen we een grijze dag. Het wordt van noord naar zuid 1 tot 9 graden. Op de weg lekker rustig. Geen vertragingen. Wel een snelheidscontrole op de A7 nog richting Groningen. Daar staan ze bij 191.1. En de A8 richting Beverwijk. Let op bij Oostzaan. hectometerpaal 3.5. Vincent Pronk. Wow. Katie Perry, hoor je zo. En eerst Alex Warren, Eternity.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 Put your body on my body En Nico Santos. Buddy, bike music. Op de vrijdagavond. Happy weekend! Lekker! Ik vind de vrijdagavond toch echt de lekkerste avond van heel de week. Dat je weet dat het weekend nog voor je ligt. Maar hopelijk geen wekker morgenochtend. Lekker uitslapen, lekker vet eten. Een biertje, een wijntje. Het maakt allemaal even niet uit. En dat zeg ik nu wel, maar ja, ik, ik ben afgelopen week best wel gezond bezig geweest. Ik ben vier keer naar de sportschool geweest, dat mag even gezegd worden. Dat zeg ik vooral even voor mezelf, want dat gebeurt niet vaak. Dus ik hoop dat ik het een beetje volhoud. Maar vandaag laten we de remmen even los en uh, vieren we even het weekend. Ondertussen in de Q-Web ook gezellig. Veel mensen die een lekker weekend hebben. Rick die is net klaar, die zegt uh, ik heb gewerkt tot 11 uur, nu lekker vrij. Dit weekend uh, gaan we kijken naar SC Herenveen En misschien nog maar de bioscoop, gezellig. Elfrieda is erbij, die zegt uh, morgen wel werken. Bij mijn bijbaantje uh, maandag begint het nieuwe semester van mijn derde jaar uh, hbo. Dus succes daar. Chantal, sportief, sportief, die zegt uh, ik ga volleyballen dit weekend. Maar daarna wel lekker uiteten. Kijk, <laughs> eerst even lekker sporten. Daarna die calorietjes uh, lekker weer erbij gooien. En Rick die is erbij aan het werk tot een uur of vier. Rick, succes met je nachtdienst. Ik ga je er doorheen slepen. Olivia Dean komt eraan. We gaan even gas geven zometeen met Darude en Sandstorm. En eerst Katy Perry bij je music Dit is Raw. Muziek Uit Stranger Things, maar wel muziek gemaakt door één van de gezichten van Stranger Things. Zijn echte naam is Joe Carey. Hij speelt de rol van Steve in de serie. En je hoorde net met uh, End of Beginning bij Key Music. Toch wel grappig, een uh, zingende acteur. Dat gebeurt natuurlijk best wel vaak, hè. Ik bedoel, uh, Selena Gomez begon ooit in de Disney stal bij Disney XD. Is daarna ook gaan zingen. Sabrina Carpenter, ook zo'n voorbeeld. Miley Cyrus... En dan heb je natuurlijk ook veel mensen die in GTST zijn begonnen. Later zijn gaan zingen. Anthony Kamerling, toen ik je zag. Linda, Roos en Jessica. Ja, wanneer gaat Ludo dan een keer een single jongens single maken? Dat zou leuk zijn. De vrijdagavond, dit is Olivia Dean. Dit is Men I Need. Music. for lost time Music en Sandstorm in het weekend van Q, de vrijdagavond. Uh, ik moet even iemand gaan roepen, denk ik. Want zo meteen spelen we, zoals elke week, gewoon... Who the fuck is Kane? Gaan wij palen. Kane Slobber komt eraan. Eerst Hanna, mee. Maxime, ik wil dat je liegt. Zal zijn. Ik beloof je, ik blijf maar even. Ik beweeg met de eerste trein. Ja, ik zweer dat het de laatste keer zal zijn. Zeg me dat er nooit iets veranderd is dat jij niets anders kent. Zeg me dat jij me nog steeds nodig hebt. nog even naar de gang om even een, uh, wat is het, een pot snoep te halen? Ja, nou het ding is, Patty en Marieke hebben afgelopen week op de radio de uh, snoepspelen gespeeld, het ja. allemaal snoep uit de jaren negentig, vanwege de Q-top 500 van de 90's die we deze week hebben gedraaid, uh, en al, er ligt nog heel veel snoep daarvan over op de gang. Ongekend, heel Afrika kan ervan eten. Ja. <lacht> maar wij zitten hier maar te snoepen, maar dat is echt waar. Ja. Dat, dat zijn zo van die uitspraken op de vrijdagavond. Ja. Um, maar dit zijn dus fruit UFO's. Heb je ooit gekend ja. het bestaan van fruit UFO's? Ja, dit lag vroeger altijd bij uh, de tabakwinkel of zo. Uh, voor vijf cent. Uh, oh, de... Want daar kwam je vroeger als kind altijd bij de tabakwinkel. Ja, de, als kind kwam ik daar nog nu niet meer. <lacht> maar dat zijn van die dingen. Als je dat in je mond doet, dan knapt dat kapot en er zit een soort vulling in. Exact. Nou, ik heb dat net voor het eerst in mijn leven gegeten. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik vond het belachelijk smerig. Heerlijk. Ja. D dit vind jij lekker? Ja. Wil je er je... eentje? Ja, is goed. Er zit iets zoets in. Nou, zo... Ik kan ja. zuurs. Weet je Robert microfoon. van Hemert dit. Het is een, een beetje eetpapierachtige structuur. Ja. En dat vind ik eigenlijk al niet lekker. En, toen, nou, en dan kom je daar dus doorheen. En dan proef je een soort van smaak van een zure mat. Ja, ja. En toen dacht ik, ja. dit vind ik dubbel vies eigenlijk. Oké, okay, dan gaan we dat aan de kant zetten. ook oh, nog een zak chips. maar ik... Nee, laat, laten we doorgaan. We moeten <lacht> iets doen. We moeten iets doen. <lacht> dan ga ik voor... Marianne oh, Kramer. Kranden. Janne Smeet. Nee, ik zou het echt niet weten. Ik ga voor Mark Rutte. Voor die app. Who the fuck is Kane? Wat een eer om dit een keer te mogen schoppen. <laughs> ik heb hier naar uitgekeken de hele dag, want ik uh, heb er eens vaak op vrijdagavond gezeten. En dat is dan vaak omdat jij er ook niet bent. Dan is ja, Stefan is er niet. Ik ook niet. En dan ben jij er ook niet. En dan speel ik normaal hoe de Fuck is Pronk. Maar vanavond een keer The Original. The Original. Ja, uh, ik vind het leuk dat je er bent, Vincent. Nou, Dank je wel. Ik speel een goed Fuck is K. Het is eigenlijk gewoon wie ben ik, wie is het. Ik uh, kruip in de rol van een uh, bekend karakterfiguur of een bekend persoon. Ja. Uh, en het is eigenlijk aan jou aan de andere kant van de radio om te raden wie ik ben. Dus je mag straks uh, eerst... Een appje sturen, dat je hem C-A-I-N. Jouw naam is dat, hè? Dat is mijn naam. Als je het anders spelt, doe je helaas niet mee. Dus het <laughs> moet echt C-A-I-N zijn. Ja. Uh, dan mag je uh, bellen we je op. Mag je een vraag stellen? Een ja of nee vraag moet het dan zijn. En daarna mag je een gokje wagen. En dan komen we steeds dichter, hopelijk bij het goede antwoord. En ik zie je vragen? Ik, ik je vragen. zit te denken. Dat is natuurlijk allemaal niet voor niks. We doen het niet voor de minste prijs. Ja. Maar nu komt er een moment, dames en heren. Dit moet gij, in één keer goed Ga je dit kunnen? Ja je kunnen? <laughs> Wat kan je winnen, Kane Slobben? <coughs> je wint. Je wint. Wacht, um, en wacht, wacht. Ja, uh, Een all-in-arrangement all arrangement voor vier personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Zwijndrecht. Dus dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten... en, en alle, alle drankjes, drankjes zijn inbegrepen uit het Palm, -dranken -pakket. Het palm Drankenpakket. Geweldig. Ik Ik wil je kans maken? App uh, dan nu even Keen in de Q-app. Maar je krijgt alvast een eerste hint. Wie is Keen Slobben? Ik ben vandaag een fictief karakter... Who the fuck is Kane? Hmm. Een fictief karakter. Een fictief karakter. Wil je een gokje wagen als je dan nu? Kane in de Q-Music app? Hoor je zo meteen Sander? Gooi die luiertas maar vol! Nu bij Kruidvat stapelkorting op Pampers luiers en luierbroekjes. Zoals drie pakken voor 26 euro en vier voor maar 30 euro. Ja, yeah, baby! Kruidvat...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 verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora... en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Wow. Wow. wow, Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari... van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica... en van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel do het. Sabadie, vakanties... Voor reizigers. Volgende week vrijdag starten de Olympische Winterspelen. Voor wie wordt de droom van Milaan werkelijkheid? Ja, goud! Ze wint goud! Support Team NL naar goud. Vanaf maandag bij Mattie en Marieke maak jij iedere dag kans op een droomreis naar de Spelen in Milaan voor twee personen. Inclusief vlucht, verblijf en wedstrijdtickets. Aangeboden door Staatsloterij. Trotse hoofdsponsor van Team NL. Staatsloterij support de dromen van de sporthelden van nu en van morgen. Ook tijdens de Olympische Spelen. Staatsloterij. Trotse hoofdsponsor. Team NL. Speel de dus wist 18+. Plus. Deze week een etentje. Dresscode gezellig.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 Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Hm. Wedden van niet? <laughs> Wedden van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. <laughs> Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met stay. de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Van de spannendste Champions League avondjes... tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro.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 En, bronk. en de vraag is: hoe de fuck is Cage? Spelen we zo? You Je like music en undressed? Dag Kane Slobben, Vincent Pronk. Uh, wat zei je nou net? Jij bent. Ik ben een fictief karakter vandaag. Who de fuck is Kane? Dat is de vraag. Mocht je een poging willen wagen om te raden wie Kane Slobben is, meld jezelf in de app. Gewoon een berichtje sturen met Kane. Hoe spel je dat ook alweer? C A I N. Dat moet je zo sturen, anders doe je helaas niet mee. Zo strengers. Streng. Ja. En dit is eigenlijk het spel waarmee ik probeer in Nederland te leren hoe je mijn naam spelt. Want dat is, gaat al mijn hele leven fout. Dus nu ja. ik deze kans heb, pak ik het graag met beide handen aan. C-A-I-N. En daar is R-O-N-A-L-D Ronald. Ja, goeie Welkom in dit programma. <laughs> Dankjewel. Um, hoe is je vrijdagavond? Even kort, ben toch wel benieuwd. Ik kom net thuis van mijn werk. En wat voor werk doe je? Ik werk in de gehandicapte als begeleider. Kijk, en heb je nu weekend of moet je morgen weer? Ik moet morgen en overmorgen weer. Oké, okay, oké. Okay. We gaan je, wieken, je werkweek hopelijk wat opleuken met een geweldig Palm Party House pakket. <laughs> Ik hoop het. <laughs> Vincent, je zegt het nu alsof het niks is, maar dit is een al-in-arrangement... voor vier personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een, een uurlang toch? onbeperkt gourmetten... en alle drankjes zijn inbegrepen. Begrepen, ja, het Palm Drankenpakket is ook zo. Kan je, je gewoon ook winnen, wel. Ronald? Sorry? Dat kan je gewoon winnen. Ja, nou, dat is toch vet. Dat ja. Is, ja, precies. Je mag een vraag stellen aan Kane. Hij mag alleen ja of nee zeggen. Ga je gang. Ik wil vragen of jij een stripfiguur bent. Ben ik een stripfiguur? Nee. Aye. Maar, wie denk je dan dat ik ben? Ja, ik dacht Donald Duck. Donald Duck? Goeie. Ah, ja, je weet dus ja, niet dat ik ja. die niet. Dat Donald is, is niet nee. dus, wie. Ja, nee, maar, wie denk je dan wel? Want ja. je hebt nu dus af kunnen streven dat ik in ieder geval niet Donald Duck ben, Ronald. Oh, oh, geen stripfiguur. Nee, dat, dat is waar. Nou ja, dan denk ik een, van een film, Bassi. Uh, Bassi. Bassie. Bassie. Bassie. Bassie. Dat is toch geen. Ja, dat nou, is van van karakter. Van... Ja, ja, okay, ja. ja. Uh, maar nee, ik ben niet Bassie. Nee. Nou, rode neus, maar hij is geen Bassie. Nee. Hey. <laughs> Dankjewel, Ronald. Ja, doei, doei. Nick, je hoort het. Alles succes voor jou. Welkom. Hoi, hey, goedenavond. Wil jij een vraag stellen aan Ken Slobben? Jazeker. Uh, ben ik een superheld? Eh... Uh... Nee, nee, nee, geen superheld. Nee. Oh, sorry, dat is niet gelijk fout. Nee, je zit allemaal foute antwoorden in, nee. maar het is gewoon. Nee, helpt mensen dichter bij het goede antwoord te komen natuurlijk. Oh, nee, geen superheld. Uh, ja, dan wordt het lastig. Ja, ik zat zelf te denken aan Robin Hood. Robin Hood? Nee, sowieso geen goed bedoel. Maar nogmaals, dat, je, hebt jezelf dus, je, je stelt een vraag... Ik leg het spuif uit. Je stelt ja, een vraag zodat je dan kan trechteren naar het juiste antwoord. Ja? Dus ook al als je nu luistert en je gaat straks meespelen... Denk dan ook alvast altijd even na over een plan B. Want nu heb je ja. dus heb je geen plan nee, B. Nee, ik had hetzelfde gedaan, Nick. Ik snap er ook geen geen, dus, geen Ja, dat is, is super moeilijk. Een fictieve figuur, er zijn ja, er zoveel. Zo ja, dat het. klopt. Nee, dat geef ik je wel na. Een fictief karakter, geen stripfiguur... En geen superheld. Wie denk jij? Who the fuck is Kane? Ben ik Pinocchio? Kijk, dat vind ik een heel leuk. Jij niet, maar misschien Kane? Ik ben helaas niet Pinocchio. Of lieg je nu? Je neus begint te groeien. Nee, ik ben helaas niet Pinocchio. Uh. Ja, Ik dank je wel uh, voor je poging. Oké. Okay. We gaan verder zoeken. Doei. Mocht je een poging willen waren? stuur even Kane in de app van C Music. Dat is C-A-I-N. C-A-I-N. Welke maand is het uh, vandaag nog? <laughs> Welke, ma Welke maand? Welke maand is het vandaag? Het is dus, uh, nog één dagje januari. Oh, dat is nog één dagje januari. Twee dagen, nog twee dagen. Dus het is 30 januari en dan morgen 31. Ja, ja precies. Want, wat ga je nu zeggen? Nou, <laughs> dit is september. <laughs> your heart you didn't wake up when we died since i was old. Forever, never comes around. Maximum nice them hits, hits, Hit. Hit the music This marshmallow. Y'all, it is your boy Jelly Roll. She says, Better with you. Heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angels call you.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 Pour out a little holy water e yeah, e yeah, e yeah, e yeah, e yeah, Pour out a little holy water Memories, they streamed out my base. Smiling while I bite through the pain Guess I'll never know Why the good got young, yeah Looking for somebody Falling, one tear for the brokenhearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Jelly Roll. Holy Water, back your music. Hey, Kane Slobben. Hey, Vincent Pro. Er komen wel heel veel aanmeldingen binnen. Veel mensen die denken te weten wie je bent. Maar het is niet zo makkelijk. Jij bent een fictief karakter, heb je gezegd. En, en verder, wat was het ook alweer? Ik ben een fictief karakter. Geen stripfiguur. Uh, geen superheld. En ik ben niet Pinocchio. Niet Bassie. Niet Donald Duck. En niet Robin Hood. Who the fuck is Kane? Dat is de Vraag. En daar is Andrea. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het weekend, Andrea? Andrea. Ja, wel prima. Nou, Andrea, dat ik graag. mag ik even wat aan jou vragen? Oh. Ja jo, hoor. Heb jij de radio op de achtergrond aanstaan? Ja, ik heb hem wel eens gezet. Oh, top. We hem dadelijk dan weer heel hard zetten als we een liedje gaan draaien. Ja. Oké, okay, gelukkig. Dat is eigenlijk wat ik wilde vragen. Ja. Zet dat niet uit nu. Want we gaan nog heel de nacht zo, zonde, zo zonde. We Zitten hier tot zes uur vanochtend? Nee, dat is een grapje. Uh, Andrea, je mag een gokje wagen. Maar eerst een vraag stellen aan Keen Hij mag alleen ja of nee zeggen. Je kan ook om geld vragen. Nee. Vincent. Oh. Dit moet je uitkijken met dit soort dingen zeggen. Oh. Tessie je nu vraagt: Wil Vincent alsjeblieft 50 euro overmaken? <laughs> Dan zeg ik nee. Oké, okay, Andrea, wat is je vraag? Um, ja, ik had er over nagedacht. Um, ja, heeft dit iets met de feestdagen te maken? Met karakter, wat ik ben. Um, nee, het heeft niet met de feestdagen te maken. Ik denk dat jij aan, aan de kerstman op zitten denken dan, ongeveer. Ja, zoiets. Ah, ja. Nee, dus ik heb er niks mee te maken, maar dan is de vraag wel. Hoe de fuck is Kane? En ja, dan blijven we uh, nog maar. Uh, ja, ja, ja. Ik sta de pauker gelijk, even, want het is spannend hoor. Uh, ja, ik heb geen idee dan. Ja. Noem een naam: een, een bekend fictief karakter iemand. Wat is het karakter? Uh, Sinterklaas. Sinter Sinterklaas. Sinterklaas! Sinterklaas! Sinterklaas. Ik ken hey. het niet. Laas. Ah. Hey. Nee, niet Sinterklaas. Ricardo, goedenavond. Goedenavond. Jij moet het gaan doen. Ja, ik hoop het. Voel je de druk op je schouders? Ja, ik voel heel veel druk. Ik heb hier ook twee meiden bij mij in de auto zitten. Die heb ik net uh, opgehaald van een feestje, dus ik voel je oh. heel veel druk. Oh. Ken, ken je ze wel, hoop ik? Of hey, heb maar, je ze gewoon laten instappen? Ja, ja, ja. ja Ricardo, nee, het is, dit is... Hey, het, is een vriendin, het zijn vriendinnen oh, van mij. oké, ah, oké. Okay, okay. Ricardo, dit is super slim wat je nu doet, want je kan zo meteen naar jouw beurt... eventueel gewoon je telefoon doorgeven aan de andere persoon je in de auto... en dan kan die ook gewoon in een gokje wagen. Hé. Hey. Oh, ja, dat kan. Dat is zo'n gek idee. Nog niet? Ricardo, wil je een vraag stellen aan Kane? Slobben? Jazeker. Hit me. Uh, ben jij een dierlijk personage? Een dierlijk personage? Oeh. Uh, dit is een lastige vraag. Ik ben namelijk niet een dier, maar ik ben wel een fabelwezen. Oeh. Nou, dat klinkt weer heel vaag. <lacht> een fabelwezen? Ja. Who the fuck is Kane? Nou, succes, Ricardo. Oeh. Eh. <lacht> ja. um... Ja, uh, dan ga ik. Oh. Ja, toch in de mythes denken. Uh, uh. Ben je monster van Loch Ness? Maar ja, dat is ook weer weer een beetje een dier. Maar het monster van Loch Ness. Vind ik geen gekke gok. Maar het is niet goed, helaas. Uh. Helaas. Nee, helaas. We waren dichtbij. Maar dankjewel. Is er nog iemand om je in de omgeving die daar zo meteen een vraag wil stellen? Twee minuutjes? Uh, ja, vast. Top. En mocht je ook luisteren nu en een poging willen wagen... stuur nog even Kane in de Q-app. Hoe spel je dat? C-A-I-N. Dit is Nate Smith, After Midnight. Hey. En after midnight. Zou ik een hint geven? Dat is wel een leuk idee. We even een beetje iets meer richting hebben waar we in kunnen. Want we weten nu dat ik een fictief karakter ben. Ik ben geen stripfiguur, geen superheld. Ik heb niks met de feestdagen te maken. En ik ben geen dier, maar wel een fabelwezen. Ja. Beetje vage woord natuurlijk: een fabelwezen. Daarom ga ik even een klein beetje meer in een bepaalde richting zitten. Ik ben een uh, karakter uit een animatiefilm. Ja. En ik ga er ook een beetje een kanttekening bij zeggen... Uh, ik wil niet te veel weggeven, maar... Uh, ja, wat, ik, ik, ik, ik, heb met, ik heb met sprookjes te maken. Laat ik het daar een beetje op houden. Ik heb met sprookjes nee. te maken. Fictief karakter, sprookjes, niet het monster van Loch Ness. Who the fuck is Kane? Hmm. Nou, even kijken. Is daar Jik? Uh, ja, dat ben ik. Hi, Jik, dat ben ik. Jik, goedenavond. <laughs> goedenavond. Je mag een vraag stellen aan Keen. hij mag alleen ja of nee zeggen. Uh, ben je een mannelijke uh, karakter? Ja, zeker. Nou, Jik. Is ja, ik heb plop. Ik heb bout plop? Jik, jij denkt <laughs> dat ik een de plop ben? Ja, Jik, <laughs> Zit je of sta je? Ik uh, zit in de auto. Ja, dat hoopte ik wel. Okay. Ja, als je staat ja. in de auto, dan hebben we toch een probleem. Jik, dan ga ik me over andere dingen zorgen maken. Maar goed, uh, Jik, jij denkt dat ik kabouterplop ben. Ik ben niet kabouterplop. Oh, hey, ja. jammer, uh, jammer, jammer. Hey. Maar, daar is nog de auto van Ricardo. Die rijdt lekker door. Ricardo, beter nog? Ja. Oh, oh. Ricardo. <laughs> dit is niet Ricardo. Dit is natuurlijk <laughs> iemand anders in de auto van Ricardo. Wie is dit? Uh, ik ben een vriendin van Ricardo. Hé, hey, hey, vriendin van je Ricardo. Gaan we je dan nu ook zo de komende vier minuten noemen? <laughs> ja, ja. <laughs> Oké, okay, vriendin, van, vriendin van Ricardo. Je mag een vraag stellen met uh, alleen uh, waar hij ja op neef mag zeggen: Heeft het met uh, Disney te maken? Heeft het met Disney te, vragen, te maken? Uh, Disney ik ben geen Disney-filmkarakter, nee. Geen Disney-filmkarakter. De vraag: Who the fuck is Kane? Ik oh, wie zegt dat? Zeg, een vriendin van Ricardo is even aan het overleggen met Ricardo. Ja. Of met een andere vriendin van ja, Ricardo. Die zit namelijk ook in de auto. Ja. Misschien dat we straks oh, nog een andere vriendin uh, van Ricardo aan de lijn hebben. Nou, de vriendin van Ricardo. Uh, nou. Ben je misschien een reus? Ben reus? Ik misschien een reus? Een reus? Wat? <laughs> nee, je moet nu dus wel echt een specifieke gok wagen. Oh, mag ze maar zeggen nog even ja of nee? Nee, ik ga toch, ik ga oh, toch niks ga, zeggen. Nee, het spel is, je mag één ja of nee vraag stellen en dan moet je een gokje wagen. Oké. Okay. Nee. Je moet nog wel even echt een specifiek gokje wagen voor het karakter dat je denkt dat ik ben. Vriendin van Ricardo. Who the fuck is gay? Dracula. Dracula. Vriendin van Ricardo, jij denkt dat ik Dracula ben? Nee, helaas. Nee, Helaas Jammer. zit ook niet mee, maar toch bedankt voor je poging. Het is bijna twaalf uur, ik moet ook zo eens naar huis, dat gaan we doen. Ja, het spel is het spel. We gaan niet weg voordat het spel is gespeeld. Help, alsjeblieft. Wil je een poging wagen? Stuur even Kane c a i n cute, cute with You u e n e n e n e n e n e n e n e n e Could never imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see love. Dat is de vraag. Duurt het lang, Keen? He? Ja, het duurt inderdaad lang. Maar ja, mensen raden maar niet. Ik vind het wel uh, leuk, want uh, er komen heel veel appjes binnen. En Michelle is er doorheen gekomen. Michelle, goedenavond. avond. Hey, goedenavond. Jij mag een vraag stellen aan Keen. Oh, ja. Ja, het is het moment. Je bent er. Ja, ja. ja dit is het moment. Ja. Uh, je had het erover dat je een fabelwezen was. Ja. Is het, uh, ben je een fabelwezen wat aan kinderen verteld wordt? Nee. Nee, oh, ik denk dat je een beetje nou in de V, Klaas Vaakhoek zit. Dat is niet ja, het geval. Ja, precies. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja.